4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon. Zo direct in vrijdagmiddag live. Vrouwtje Santing, Turkije, kennen we over de oploop onderspanning in dat land. Nu eerst het NMS Journaal, Freddy van Tijn. Ten noorden van Damascus heeft het Syrische leger zeker 60 rebellen gedood. Ze werden in een berggebied in een hinderlaag gelokt, zegt de mensenrechtenorganisatie. Met deze aanval zet het leger van president Assad het offensief tegen de rebellen voort. Eerder deze week werd de luchtmacht ingezet in Aleppo. En toen kwamen honderden mensen om het leven, onder wie veel burgers. De Nederlandse staat blijkt het grootste deel... van de schade door gaswinning te vergoeden. En niet de NAM. De staat betaalt van iedere euro uiteindelijk 64 cent. In het verleden is die verdeling van de kosten afgesproken... tussen de staat en Shell en Exxon... de eigenaren van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Er zijn ook afspraken gemaakt over de winst, overigens. 90 procent daarvan gaat ook naar de staat. De NAM heeft sinds de zware beving in augustus vorig jaar... 50 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. En het wordt nog meer, nog maar de helft van de Schademeldingen is afgehandeld. Het meldpunt vuurwerkoverlast is weer bereikbaar. De website lag sinds gisteren plat door een cyberaanval. En dat was al de tweede sinds de opening van het meldpunt afgelopen zondag. De beveiliging is nu opgevoerd, zegt initiatiefnemer Bonte. Uiteindelijk heeft elke site altijd wel een zwakke plek. Dus helemaal 100% garantie dat hij online blijft, kan ik niet geven. Uh, maar ik heb er wel uh, goed vertrouwen op en ik hoop ook dat hij gewoon beschikbaar blijft de komende dagen. Op de website kunnen mensen terecht met klachten over overlast en schade door vuurwerk. Tot nu toe zijn er ruim 10.000 klachten binnengekomen. In Groot-Brittannië is een Nederlander voor de rechter verschenen... die vorige maand in de haven van Newcastle blijkt te zijn opgepakt... met een grote hoeveelheid drugs. De partij had een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. De man van 57 was met een busje vanuit IJmuiden op weg naar Groot-Brittannië... toen hij werd gecontroleerd. In het busje vond de douane 110 kilo heroïne en cocaïne... 170 kilo cannabis en 50 kilo amfetamine. De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen geen straf opgelegd voor een schietpartij in een vol café. En dat is opmerkelijk, omdat het volgens de rechtbank een kwestie van geluk was dat er geen doden zijn gevallen in het café. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van zeven jaar geëist. Maar volgens de uitspraak handelden de twee daders in april uit noodweer. De twee mannen hebben nu alleen cel gekregen voor vuurwapenbezit. De een kreeg zes maanden cel, de ander drie. Standaard Luik eist via de rechter een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro... van OH Leuven en Leuvenspeler Bjorn Ruitings. Ruitings ging tijdens een competitieduel op 8 december... op de enkel van standaardspeler Mehdi Karsjala staan. Karsjala scheurde zijn enkelbanden en is een paar maanden uitgeschakeld. Volgens Standaard Luik was het geen ongeluk, maar een bewuste aanval. Het weer bewolkt en regenachtig. Nog steeds een stevige zuidwestelijke wind. Aan zee zelfs stormachtig. Er kunnen zware windstoten optreden. Ook komende nachten morgenochtend is het regenachtig. Het wordt niet kouder dan een graad of zes. Morgenmiddag ook opklaringen bij een graad of acht. Wind en regen. Dus files, Jolanda van der Velden. Ja, maar het valt gelukkig mee, hoor. Veel mensen hebben toch vrij in deze periode van de kerstvakantie. De files die staan op de A2 Eindhoven richting België. Tussen Meersen en Knopend Europaplein 4 kilometer. En vanwege een spoedreparatie op de A7 hoorn richting Zaandam. Bij Zaandam 2 kilometer, de rechte reishok is dicht. Zijn vrachtwagen in de sloot terechtgekomen wordt nu geborgen. Daarom is de N242 de weg middenmeer richting Alkmaar... tussen heer Hugo Waard en een omval afgesloten. En zo direct in vrijdagmiddag live het echte afscheid van Justus van Oel en Bert Brussen. Wij van Indipender merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze Zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze. Valt een bezoek aan de huisarts onder je eigen risico? Nee, voor huisartsenbezoek betaal je geen eigen risico. Heb jij ook een vraag aan Indipender? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice.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 Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat het grootste muziekschandaal aller tijden in première ging. Le Sacre du Printemps. Al direct na de eerste noten kwam het publiek in opstand. waarbij voor- en tegenstanders zelfs met elkaar op de vuist gingen. 100 jaar later gaat Teil Bekkant in Parijs op zoek naar de oorsprong van dit meest revolutionaire muziekstuk. Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 3. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met vrouwtje Santing. We gaan het hebben over de oplopende spanning in Turkije. En we gaan afscheid nemen definitief van Justus van Ol en Bert Brussen. Helaas, maar eerst het volgende. De rubriek over de realiteit... Ja, het was uh, groot nieuws gisteren. De realiteit is een illusie. En het universum bestaat niet. Zwitserse natuurkundigen hebben aan de hand van moleculair onderzoek... bewijs gevonden dat ruimte en tijd niet bestaan... en dat alle materie in het hele al niets anders is dan projectie. We gaan erover praten met Janneke de Groot, journalist van het Algemeen Dagblad. Ja, Janneke, waar was jij toen je het nieuws hoorde? Ja, eigenlijk nergens dus, uh, begrijp ik. Nee. Want ook jij bestaat natuurlijk niet. Nee, maar goed, dat wist ik gisteren nog niet. Dus ik zat gewoon naar het journaal te kijken. En toen hoorde ik dus dat alle realiteit een illusie is. En wat was je eerste reactie? Ja, je hele wereld stort in. Maar dat zal voor meer mensen hebben gegolden. Je hebt zo lang gedacht dat je bestond. En ineens moet je je hele wereldbeeld bijstellen. Ik vond het nogal groot nieuws eerlijk gezegd. Want uh, ja, wat staat er precies in het onderzoek? Nou, ze hebben dus kleine deeltjes neutronen ontdekt... die zich sneller voortbewegen dan het licht... terwijl we weten dat er in het heelal niets is wat sneller gaat dan het licht. Dus de enige verklaring is dan dat die neutronen niet echt bestaan... maar een illusie zijn. en die neutronen vormen Atomen. En wij zijn allemaal opgebouwd uit atomen, dus wij bestaan ook niet. Ja, de Volkskrant uh, schreef dat het een historische ontdekking is. Tja, daar kun je over discussiëren. Als dit binnen de werkelijkheid had plaatsgevonden, was het zeker historisch geweest. Maar het probleem is natuurlijk dat die wetenschappers zelf ook niet bestaan. Dus in die zin moeten we het ook met een korreltje zout nemen. Jij denkt dat het niet echt is? Dit gesprek bedoel je? Nee, dat onderzoek. Ik heb eigenlijk geen idee. Goed, inmiddels is aangeschoven uh, grote smurf. Hey. Iemand die uh, zelf natuurlijk uh, ook al jaren niet bestaat... Hmm. Ja, meneer Smurf, hoe kijkt u als fictief personage naar dit nieuws? Uh, een lange neus naar al die mensen die jarenlang dachten dat ze wel bestonden? Nee, nee, nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik, ik denk dat het onvermijdelijk was dat dit nieuws een keer naar buiten zou komen. Hè? Het klopt dat wij als verzonnen karakters natuurlijk veel meer ervaring hebben... met het besef dat alles wat je doet niet echt is. En ja. je ziet nu ook dat de rest van de wereld daar ook aan moet gaan wennen. En op dat punt hebben we als Smurfen misschien een lichte voorsprong. Want, ja, kunt u tips geven? Hoe moeten we als mensen omgaan met deze nieuwe realiteit? Nou, het is geen realiteit, hè? Dus... In die zin is er niet zoveel aan de hand. Uh, sterker nog, in, in het hele universum is letterlijk niets aan de hand. Uh, uh, dus wat dat betreft vind ik de hele ophef ook een beetje overdreven. Ik denk dat je gewoon je ding moet blijven doen... Uh, maar dat je in je achterhoofd moet blijven houden. Dat je niets anders bent dan een bedacht concept... dat geen manifestatie heeft in de materiële werkelijkheid. Maar verder gaat natuurlijk niks veranderen. Maar ja, uh, Janneke, er zijn uh, miljarden mensen... zoals jijzelf of Sven Kokkelman die gewoon jarenlang in een illusie hebben geleefd. Uh, ja, had de overheid dit niet veel eerder naar buiten kunnen brengen? Nou, dat is inderdaad de grote vraag die nu bij iedereen leeft. Obama ligt onder vuur omdat er geruchten zijn... dat de NSA al vijf jaar geleden wist... dat de werkelijkheid een illusie is. En in Nederland speelt natuurlijk diezelfde vraag. Wist Rutte dat de realiteit niet bestaat? En zo ja, waarom heeft hij dat achtergehouden? Want als dat zo is, dan heeft hij echt een probleem. Want uh, hoe is er verder in politiek Den Haag gereageerd... op het niet bestaan van ruimte en tijd? Nou, uh, Sibrand Buma van het CDA noemt het onbestaanbaar. Uh, heeft hij gelijk in natuurlijk. Ja. Uh, Emiel Roemer vreest voor de bestaanszekerheid van lagere inkomens, en uh, Geert Wilders noemt het een flutonderzoek... vol sprookjes en verzinsels, bedoeld om Nederland kapot te maken. En welke partijen gaan hiervan het meest profiteren? Ja, de PVV en de SP hebben zich altijd het minst afhankelijk opgesteld... van de realiteit. Achteraf gezien, ja, eigenlijk heel slim. Dus ik denk dat, het er, dat er voor hen niet zoveel verandert. Maar de andere partijen gaan het wel echt moeilijk krijgen. Ja, als ik daar heel even op mag inhaken. God smurf. Um, ik denk dat het ook heel naïef is geweest... om al die tijd er maar vanuit te gaan dat de werkelijkheid bestond. Uh, ook omdat de wetenschappelijke basis daarvoor eigenlijk flinterdun was. Dus ik denk dat we ook zonder realiteit realistisch moeten blijven. Want er is nu bewezen dat er geen werkelijkheid is... In in dit universum, maar dat zegt nog helemaal niks... over het bestaan van de realiteit in een parallel-universum. Goed, we blijven het volgen. Grote Smurf en Janneke de Groot, dank voor jullie komst. Nou, dus even. Waar zijn jullie nou? Nou, wat raar. Marjan Luif, Henry van Loon en Diederik Smit. In Turkije lopen de spanningen weer op. Ook vandaag gaan demonstranten de straat op... om te demonstreren tegen de regering Erdogan. In mei en juni van dit jaar was het ook al onrustig in het land. Maar toen werden de protesten uiteindelijk onderdrukt. Of hielden ze in ieder geval op. Bij mij aan tafel Frankje Santing, Journalist, oud-Turkije-correspondent. Welkom. Uh, net in Turkije geweest ook? Ja, in november was ik er en ik ben zondag teruggekomen. En toen al iets gemerkt van de spanning die er nu is, of niet? Nou, de bom is wel uh, echt goed gebarsten in uh, de afgelopen dagen... met die hele um, corruptieaffaire die nu ja. naar buiten komt. Uh, wat wel een enorme tijdbom is onder dit kabinet. Hè. Want eerst drie ministers weg, nu tien. Reshuffle en... Um... Leg even uit waar het over gaat. Nou, dat is, uh, <laughs> denk ik als we en het over de realiteit uit. hadden ja. net. Uh, het ja. is maar welke realiteit, je, uh, van welke realiteit je het ook in Turkije bekijkt. Want, Jouw realiteit. Ja, nou ja, als journalist uh, bepalen wij niet de realiteit... maar we kijken naar de realiteit hè, en we duiden. Uh, maar uh, wat er ongeveer aan de hand is, dat je kan zien dat er een premier is... die ongeveer vanaf 2002 aan de macht is met een één partij, dus een, een uiterst machtige regering... die een nieuwe politieke wind heeft laten voeren. In eerste instantie hervormingsgezind. Uh, de economie gaat fantastisch, nog steeds. In tegenstelling tot wij zitten zij niet in een enorme economische crisis. Dat heeft hem ongelooflijk politiek veel windeieren gelegd. Maar ook een man die vrij dronken is geworden, zelf ingenomen... De, de, de, de wilde van de macht stijgt hem echt naar zijn hoofd. En wat je ziet is dat uh, hij probeert om die conservatieve levensstijl, sommige mensen zeggen islamitische, maar ik denk dat je dat islam meer moet zien als een conserverende macht. Dus dat het gaat om echt waarde van het gezin en noem maar op, waar de religie eigenlijk, um, nou ja. Hij is meer de, ouderwets dan moslim. Bedoeling. Nee, hij is, hij is, het is, uh, ik denk dat ik hem daarmee uh, onrecht doe. Oh, doen. Hij is zeker moslim, maar het is een conservatieve samenleving waarvan hij de, de, de spreekbuis is, in meerderheid conservatief. En wat hij eigenlijk heeft gedaan sinds, uh, wat je had net over de zomer, Gezi-protesten, jonge mensen die in die steden de straat op gingen in die zoele nachten van, van Turkije, die wilden eigenlijk af van de man die uh, niet alleen premier wil zijn, maar ook de vader wil zijn van iedereen. Mm. De man die zegt, uh, zo moet je je kleden, dit mag je drinken, dit mag je niet drinken, zoveel kinderen moet je hebben. En uh, ik vind dat uh, al die wetgeving in Turkije als... Uh, Abortus, wat uh, toch geen issue is geweest lange tijd in Turkije. Dat zijn allemaal dingen die niet meer bij deze nieuwe werkelijkheid nee, onder mij behoren. Maar goed, dat, dat, dat de aanleiding was dan een misschien minder uh, uh, belangrijk issue... als een park hè, wat er uh, moest verdwijnen. Uh, nu gaat het over corruptie. Zijn er ministers verdwenen? Dat, dat lijkt een stuk ernstiger. In Turkije, en dat is veel uh, waar het altijd over gaat... je ziet uh, symptomen, deze corruptieschandalen... zijn uh, eigenlijk naar buiten gebracht uh, door het um, Openbaar Ministerie... door de rechterlijke macht, door de politie... En die worden in belangrijke mate, waren dat de bolwerken van uh, de Gulen-beweging. Gulen is een, een, uh, een, een prediker die in Pennsylvania zit, al heel lang. In Amerika. Uh, in Amerika. En die van daaruit een enorme internationale beweging is opgezet... van vrij moderne uh, moslims, uh, Handel drijven, goed onderwijs. Scholen uh, financieren opleidingen. Scholen financieren. Ja. Maar je ziet, lange tijd hebben ze gezamenlijk opgetrokken... met die regering van die AK-partij, die eigenlijk uh, twee doelen hadden. En dat was aan de ene kant uh, die seculiere staat uh, naar hun hand zetten. Hè, de, de, de religie was eigenlijk verbannen uit het openbare leven sinds 1924. En uh, de macht van het leger terugdringen. Dus Erdogan en die Gulen die trokken samen op? En, en waarom nu niet meer dan? Nou, je ziet eigenlijk al de scheuren in, in die coalitie uh, bij de Flotilla actie, bij de actie van de Mavi Marmara, toen uh, iedereen herkent zich nog wel dat Turkije zich uh, toch wel een soort beschermer Erdogan in persoon ook voelt van de Gaza. Hij is uh, erg uh, goed bevriend uh, met uh, Hamas. En die boot die daar naartoe ging met hulpgoederen, heeft natuurlijk die blokkade internationale blokkade, Israëlische uh, blokkade, nou ja, uh, Daar zijn ook uh, doden bij gevallen. De Gulen, de Gulen heeft dat Bekritiseerd. Want hij vindt dat je niet zo om kan gaan met de natie. Tweede heel belangrijke ding is dat sinds uh, februari vorig jaar... Uh, de regering Erdogan bezig is om de Koerdenproblematiek uh, althans in, uh, op te lossen. Zij, er is een beweging om met Eutjaland, uh, de grote leider... die in de gevangenis zit, via hem te praten... om de hele Koerde-problematiek wat meer uh, nou ja, in, een nieuw, in een nieuwe uh, verschuiving te... In de zin van dat, dat bevalt Kuren dat... nou ook niet? Nee. Zij uh, gaan ervan uit uh, dat uh, dat een, uh, toch wel een, een verraad is aan de nationale eenheid. Maar als Erdogan zegt, ja, dit komt allemaal van buiten. Hè, dus uh, die beschuldigingen van corruptie. Hij zegt, van het klopt allemaal niks, van het is een complot eigenlijk tegen mijn regering. Dan doelt u dus op Gulen. Uh. Ik weet niet precies of hij alleen op Gulen doet. Wat, wat je zag in de, in de zomer ook: dat uh, deze premier heeft uh, eigenlijk. Het is een, een ongelooflijke straatvechter. Het is een uh, ongelooflijke rouwdouwer in politieke zin. Um, altijd probeert hij om um, de eenheid binnenlands te bewaken... door de, de dreiging van buitenaf op te voeren. Het hmm. zeggen van, wij worden buitenlands ons een klassiek gedrekt. mechanisme, ja. Ah ja en, en Turkije heeft altijd geleefd met het feit... dat je een, een, een dreiging moet hebben om de eenheid te creëren. Maar dus in toch, veel want, landen want, zo... want, want de, die corruptie is aan het licht gebracht... door politie, door justitie. Vervolgens Erdogan die, die, uh, stuurt gewoon politiemensen... en men, mensen bij justitie de laan uit. Ik bedoel, over dat park was er al wat te doen. Maar is er nu niet ineens dan een gigantische opstand? Dat is toch... Er is gaat chaos. Ver. Er is politieke chaos op dit moment in Turkije. Ik heb uh, met een aantal mensen gesproken ook, uh, voordat ik hier naartoe kwam. En die zegt tegen mij: Ik zou niet weten hoe 2014 uh, gaat uitzien in Turkije. De man die natuurlijk gewoon tot een week geleden heel stevig in dat zadel zat. Uh, daar is nu de poten zijn, uh, echt uh, uh, lichtelijk onder zijn Is uh, dat veranderd? Want hij was ook na die protesten uh, oh, hey, op het plein, op het Taksimplein. Uh, was hij, bleef hij onverminderd populair bij het merendeel? Is dat niet meer zo? Nee, kijk, corruptie is heel belangrijk. Want waar gaat het om? Ak, staat. Dus, uh, staat eigenlijk voor schoon. En het gaat over het feit dat zijn machtsbasis is gebaseerd op het idee... dat de regeringen voor hem uh, niet schoon waren. Die corruptie uh, er was. Dat ze hun eigen, uh, nou ja, seculiere elite ondernemers... Uh, Bevooroordeelde. Ja, en nu, en er nu zijn er verhalen dat zelfs zijn familie ermee te maken zou hebben. Nou ja, zelfs zijn familie. We weten al heel lang dat zijn familie. Uh, een belangrijk deel de media uh, in Beheerst. handen heeft. Uh, dat er ontzettend veel links zijn. Maar het gaat echt om het imago. Het gaat echt nu om het feit dat als je van corruptie wordt beschuldigd. en die, en die beschuldigingen die zijn heel hard. wat betekent dat het einde van de periode? Erdogan? Nou, ik, ik heb afgeleerd om. Uh, te voorspellen. Uh, nou, zeker Turkije. Want uh, ze zijn ontzettend inventief. Dus er gebeurt gewoon over vijf dagen weer iets wat je niet kan bedenken. Dat is ook het leuke van de werkelijkheid. Ik hoop ook niet dat die opgeheven wordt daarom. Uh, en, uh, maar het is een land met een enorme veerkracht. Enorme, maar het is ook een land met enorme polarisatie. Maar, maar is er echt sprake van een verschil in populariteit... en daardoor misschien wel in, met name in de positie van Erdogan? Ja, ik denk ik zeker. Ik denk ook dat je vervroegde verkiezingen moet verwachten volgend mm. jaar. Uh, maar de belangrijkste testcase komt uh, in, uh, in maart. Er zijn uh, gemeenteraadsverkiezingen. En wat heel belangrijk is, van, houdt hij uh, de burgemeesterschap van Istanbul? Als hij, die, dat is, daar wordt heel erg op gefocust. Als hij die niet houdt... Dan toch zijn werk in. Dan zal je zien dat er een heleboel dingen gaan... Uh, dat is een soort domino-spel gaat worden... Mm. Wat, wat waar wij onze verstand uh, nu nog niet uh, zeg maar over hoeven te uh, pijnigen... omdat ze veel creatiever zijn en veel meer in staat zijn om te reageren dan wij denken. We gaan kijken wat er in maart gebeurt. En tegen die tijd spreken we je dan misschien weer. Dankjewel voor dit moment, vrouwtje Santing. Zo direct, Bert Brussen. En ik geloof dat er ook nog wat andere mensen aanschuiven. Maar eerst weer voor het laatst, Simon Veenstra. APPLAUS try, but you can't deny, it's hard to stay on the line. or being young as you remember, you'll be alright. Whenever you got troubles, stay on the positive side, and with your heart Simon Veenstra, Just Be Positive. Dank jullie wel. De week van Bert Brussen. Aangeschoven is Justus Van Oel. Ja, ik zal Frits ook maar... Frit? Ja, okay. Frits? Komt Komt ook? Komt Frits Baal? Kom ook zijn... even ah. bij, Frits. De allerlaatste zeven, acht minuten van dit programma. Dus ik denk, nou dan uh, doe ik even in mijn tijd... Je wou Ik even een leuk afscheid, uh, afscheid nemen. Uh, ja, Justus uh, en ik komen niet meer terug, net als de mensen van het cabaret uh, en uh, de mensen die uh, zingen. Frits wel, maar jij hebt ook een ridderorde, dus jij uh, kan niks meer geweigerd worden. Sterker nog, Frits komt vaker terug. G C Twee riens? keer per week. Ja. Is dat zo? Ja. Oh, oh. oh. nou wel. Oh, uh, oh. is ingeweld voor Rob Oudkerk <grijg> en uh, Justus is ingeweld voor Marianne van der Anker op Radio 1. Dus dat uh, vind ik een goede deal. Uh, uh, uh, Jan? Ik hoor net dat ik me vergist heb. Sorry? Nou, het is toch één keer, Frits. Ze wilden wel twee keer, maar het is één keer geworden inderdaad. Oh, ja. En nee, Vandaar dat je het ook niet wist. Goeie presentator bij jou. Ja, goed hè. Ja, goed, hè? Ja, maar, maar het is... Nou ja, kijk, ik vind het jammer. Dat heb ik al gezegd, dat jullie gaan stoppen. Uh, maar, het was een maar, heel bijzonder programma. Ja, dit dit programma. programma? En we konden groeien met het programma. Ik heb allemaal mensen ontmoet op Facebook. Die hebben nog nooit Radio 1 geluisterd. En die gingen luisteren. Uh, ja, ook omdat ik zat. Maar die, gingen <lacht> toch, uh, die hebben toch Radio 1 oh, geluisterd. Al jouw vrienden? Nou, alle 17. Maar, maar de, het, is wel, Zes, het, het zijn wel jonge mensen. Die dan toch zeiden. God, wat leuk om, uh, om uh, ook eens een ander programma te horen. Waar ook wat humor in zit. En dat is ook niet dat je op Radio 1. Het is niet dat ik, dat ik dan om 7 uur ochtends Radio 1 aan zet. En denk, Wat een leuk ochtend wordt het nu. Ja, maar het misschien, misschien, is leuk uh, dat dat dan een keer gebeurt ook. Want ik geloof de gemiddelde leeftijd van van de luisteraars Radio 1 is uh, inderdaad vrij hoog. Prachtig. Uh, en die dreigt het te verjongen. Die dreigt het ja, te verjongen. Dat ja, en dat is hoog, hoog heb opgenomen. Heb ik ook gehoord. En er was inderdaad, er dreigt een sfeer te ontstaan. <lacht> Waar die mensen van, van 40 zomaar naar ja. Radio 1 gaan. luisteren. Maar, en maar, en maar willen morgen, mensen, ook, willen mensen onder de 40 Bert naar Radio 1 luisteren? Nou, wel als er leuke programma's waren. Zoals hier, met, met elke week een leuke band. De laatste twee weken worden wel steeds groter de band. Ja, ja dat fantastisch. Doorzetten, dat jullie volgende ja. week met 60 man ja, zitten. Ik heb ja. nooit geloofd in leeftijdsonderscheid. Nee? Geloofd, je moet gewoon ja, leuke goede programma's maken. Dat vindt iedereen het leukste. Ja, dat is, ja, dat is lekker lul als je zelf 65 bent. <laughs> dat zou ik nou ook zeggen, inderdaad. Dat dacht ik ook toen ik 64 hey, was. Hé, ik heb trouwens een verrassing voor. Hè? Dames en heren, Patty Brant. <laughs> oh, mensen, ja. dagelijks, sorry. Nee, maar goed, met de post online, ja, jij richt je. Jij wil ook, ik bedoel... Een serieus medium moet dat toch zijn, post online? Ik doe mijn best. Maar ja. is niet even met met een beetje humor zo nu en dan? Ja, maar zonder humor. Dat is, maar dat vind ik ook het, het hele idee. Dat is ook volgens mij waar, waar het dan af en toe aan ontbreekt. En volgens mij kan je dat op vrijdag... is het dan leuk om dat er, dat er nog een keer in te gooien. Maar dat het dan wie nu sneuvelt is wel, vind ik wel heel erg. Nee, goed, over... Nee, maar grip ja. humor. Uh, ja, ik zit hier, Mark Koster zit hier toevallig ook. Daar ben ik mee begonnen. En dat was eerst wel we zeiden van... Ja, wat, nou, alles wat we doen, daar moet, moet gelukkig wel een beetje humor in zitten. Anders is het meteen dood. Maar, ik, maar dat ik moet toch bedoel... in alles eigenlijk, bij alles wat je doet... Dat was net even met Juri Albrecht. Je moet idealen hebben en idealen moet je ook durven relativeren... en humor durven hebben. Dat is het gevaar van idealisten, die ja. nog geen humor meer hebben. Maar je moet altijd relativering en humor hebben. Je moet niet overrelativeren, maar je moet het wel durven en kunnen. Nou, daarom vragen wij Frits Barend uh, nog nee, om ja, maar ons ja, te blijven ja, werken. Nee, weet maar. Hoe, hoe moeilijk dat is en ja. we hoeven geen naam. Te maar, noemen, maar Bert, maar in wat, groep, heb jij enig idee ja. van het publiek dat je trekt met de post online... Als het om leeftijd gaat. En... Nou, dat is wel um, toch wel een uh, relatief oude publiek. Er zitten veel. Uh, Ook. NSC-lezers. En, en, uh, waar die... begint het ongeveer? Bij welke leeftijd? Uh... Nou, bij 12 of zo. We hebben toch, ook, ook, we ook topics met nou, Doutse Kroes naakt. En dan zul je zien dat dat toch wel ook... Dat is uh, schreeuw, alle leeftijden dat, dat is. Wel mijn op, leeftijd. Op, op dat, dat, dat doen wij ook op de nee, radio, maar het nee, werkt niet Justus, nee. je bent een beetje stil. Nou ja, ik, hier, dit geweld kom ik niet tussen. Nee, maar wat ik mij over opvind... is gewoon over marketeers. Uh, sommige mensen lezen marketingboeken... maar voor de helft. Die werken heel vaak in Hilversum. Het idee dat je in doelgroepen moet denken. Maar als je de 50-jarige... 60 jarige wil bedienen, moet je net doen of zij 45 zijn. Ja. En 40. Net zoals je 14 jarige trek je door net te doen of ze 18 zijn... maar aan de andere kant van de leeftijd de grens werkt het andersom. Dus je moet je nooit, behalve Omroep Max... dat is dan weer de op mensen van 103. Oké, okay, dat werkt dan ook. Maar het blijkt te werken, je kunt weer gezellig verzamelen met z'n nou, allen. Nee, het is helaas niet zo dat uit die... er worden al wat luisteronderzoeken gedaan... dat wij dan konden zeggen... kijk eens naar Vrijdagmiddag Live luisteren inderdaad veel meer jongeren. Nou, dat was straat, wel jammer. Ik heb maar we het luisteren wel, hoeveel mensen luisterden naar Vrijdagmiddag ja. Live? Tussen de 160 en 200.000 mensen. En is dat veel oh. voor Radio 1? Voor Radio 1 niet, nee. Nee, de dus ochtends begint het uh, tot aan 500.000, geloof ik. Ja. En, maar dat is, heeft een tijdstip door de week, maar dat gaat veranderen. Want we gaan binnenkort met Suzanne Bosman en met Bas van Werf een programma maken op dit tijdstip. En dan gaan er veel meer mensen luisteren. Dagelijks. Ja, ah. dagelijks. <laughs> nee, maar wij hadden natuurlijk wel gehoopt, daarom maakten we dit programma ook. Ja. Uh, met een mix van uh, informatie, van ook entertainment, cultuur, uh, humor, inderdaad, Bert, uh, dat te veranderen. Alleen en in die 3,5 jaar hebben we dat niet en hoe lag dat met vergelijking met andere programma's tussen twee en half vijf? Hoe bedoel je, hetzelfde tijdstip... Meer mensen dan Radio 4, maar en zeker. Was nee, maar de, de, de, de, hetzelfde tijdstip trekt yeah. ongeveer hetzelfde aantal luisteraars. Dus, dus is er geen enkel aanleiding om dit programma dan <fanners> nee, te slachten. nee, nee, nee, we deden het niet slechter dan nee, anderen. En soms zelfs ook wel weer beter, weet je wel. Maar dat wisselde en zo. De aanleiding is er niet, ja. Het is gewoon omroeppolitiek, volgens mij. Kijk, je weet dat is ook natuurlijk. Je weet, de ochtendspits zoals dat dan heet. Tussen 7 en 9 wordt veel naar de radio geluisterd. Dan werken de mensen tot 5 uur. En na 5 uur, tussen vijf en zeven wordt er ook weer meer geluisterd. Dus het is heel logisch dat er twee en half vijf... hoef ik geen marketeer voor te zijn... dat er dan minder je geluisterd bij wordt. Hoe nee, zijn we op dat marketing? Is dat is jouw schuld. Overigens is dat niet de reden dat dit programma stopt... door nee, nee, aantal nee, luisteraars. Nee. Maar dat is de fusie nee, van Avro Ja, Klos. precies. Er ja. zit gewoon een omroep. Je weet hoe lang zit je... Je doet het al veertig jaar. Je weet hoe vijf, grillig... Jaar. Gede, ja, gefeliciteerd. Dat, ja. Wil je een horloge? <laughs> wil je een horloge? Nee, maar wij, dat was het leuke van de commerciële omroep. Daar heb jij ook mee gewerkt, Jan. Daar werd inderdaad helemaal niet zo erg naar marketeers geluisterd. Maar inderdaad, de, de, de ziel van de programmamakers was daar veel belangrijker dan ik aanvankelijk dacht toen ik daar begon. Nou ja, dat is al heel lang dood, de ziel van de programmamakers. Nee, dat is al waar... bij de publieke omroepen, natuurlijk wel. Trouwens, ja, serieus. Ik uh, bedoel, uh, het gaat echt niet meer om op wat, wat degene wil maken. Maar het gaat om luistercijfers en kijkcijfers. En dat, dat nee, zie niet, je ook op televisie. Niet, ik denk dat je nu iets te sommer bent. Ik denk dat het wel degelijk uh, cynisch, de plaats nee. is nog uh, cynisch plaats is voor mensen met mooie programma-ideeën... die programma's kunnen maken. Wij gaan het het maar gaan het ook wel geluisterd hebben. Maar ik bedank toch, Bedbrus. ik bedank Justus Van voor En ik voor... ook. Voorlopig zeg ik erbij, laatste bijdrage. Wie zit er zo'n internationaal? Is, zo in. ik ga, wat zeg is je? het Bed van dan? Nee, nee, nee, nee, daar ga oh, ik zo naartoe. Maar ik wil eerst nog afscheid nemen ook, want je zei het al terecht... van team, Marjan Luif, Henry van Loon, Bas Hoeflaak... Diedrich, Smeet, Jochen Ottersan en Wallace de Fries... en al die andere ja, mensen. Applaus voor ze. Absoluut. En van onze Google Vera Vera K. Milou van Bodegraaf en Susanne Matthijsen... die wetelijk zo onze hoofdgas Ja, Applaus. Applaus. Dank. We gaan dus inderdaad Radio 1 vandaag maken met Susanne Bosman Bas van Werven... dagelijks nieuwsachtergronden. Op vrijdag nog steeds vanuit maar Amsterdam. Maar even ook even, je een ontzettend leuke technische staf hier... en een ontzettend ja. goede redactie. Ja, dat vind ik nou heel goed. He He heel patente He Technisch, jacht. Hetto, Peter en de hele redactie. Uh, maar wij blijven hier zitten, wou ik maar zeggen, op vrijdag. Dus voor de mensen die er ook zijn en die hier nog naartoe hadden willen komen... dat kan nog steeds. En dan zo direct alweer iemand die voor het allerlaatst iets doet... namelijk het Radio 1 presenteren, Lucelle Karasso. Ja, klopt Jan. Ja, ja. Wat gaan jullie doen? We hebben een extra lange uitzending in verband met het schaatsen... tot de acht uur vanavond. De drie kilometer bij de dames en de 500 meter bij de heren. Wie gaat er naar Sochi um, en wie niet natuurlijk. Nou, daarnaast ook het nieuws vanuit Turkije... en Zuid-Soedan. Het Radio Nationaal, dus gepresenteerd door Lucella Carasso. Carasso. En ik ga ook haar missen. Dit was Vrijdagmiddag Live. Allemaal bedankt. Het publiek hier, het publiek thuis. Dank Simo Veenstra. Het NOS-journaal. Freddy van Tijden. De regering van Zuid-Soedan heeft een staakt het vuren afgekondigd. Dat meldt een aantal buurlanden van Zuid-Soedan na topoverleg over de crisis. De afkondiging is eenzijdig. Rebellenleider Machar was niet bij het overleg. De buurlanden vragen hem om deze stap ook te zetten. Of hij dat gaat doen is niet duidelijk. Het Syrische leger heeft zeker zestig rebellen gedood. Ze werden in een berggebied ten noorden van Damascus in een hinderlaag gelokt. Dat zegt een mensenrechtenorganisatie. Met deze aanval gaat het leger van president Assad door met het offensief tegen de rebellen. Van de week werd de luchtmacht ingezet in Aleppo. Toen kwamen honderden mensen om het leven, onder wie veel burgers... De nieuwe haven in Arnhem is weer open. Er was 10.000 liter dieselolie in het water terechtgekomen. Waardoor is niet duidelijk. De Rijkswaterstaat is ruim een dag bezig geweest met schoonmaken. Naar de oorzaak van de lekkage wordt gezocht. Het zou kunnen gaan om een illegale lozing. Als de schuldige wordt gevonden moet die de kosten van de schoonmaakactie betalen. En die lopen in de tienduizenden euro's. Het treinverkeer rond Antwerpen is ontregeld vanwege een bommelding. Station Antwerpen Centraal was een paar uur ontruimd, maar is ruim twee uur geleden weer vrijgegeven. De Belgische treinen en de Thalys-treinen op het traject Parijs-Amsterdam hebben door de bommelding tot twee uur vertraging opgelopen. En het meldpunt vuurwerkoverlast is weer bereikbaar. De website lag sinds gisteren plat door een cyberaanval. De tweede al, sinds de opening van het meldpunt afgelopen zondag. De beveiliging is nu opgevoerd, zegt initiatiefnemer Bonte. Op de website kunnen mensen terecht met klachten over overlast en schade door vuurwerk. Er zijn tot nu toe al ruim 10.000 klachten binnengekomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Robert Meder en Lucella Carasso. Goedemiddag, een gezamenlijke uitzending van Sport en Nieuws vanmiddag. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het schaatsen. De tweede dag van het Olympisch kwalificatieternooi in Heerenveen. De 500 meter voor de mannen, de 3000 kilometer voor de vrouwen. We zijn daarmee tot 8 uur vanavond op Radio 1. Ja, 3000 meter is het trouwens, anders worden ze heel mooi oh, met 3000 ja. kilometer. <laughs> <laughs> Verder ook nieuws, we spreken een uh, Nederlandse militair... die vluchtelingen helpt in Zuid-Soudaan. En we schakelen ook met Turkije... waar demonstraties tegen de regering worden verwacht. Eerst gaan we naar Tialf. Sebastian Timmerman die, uh, zit daar natuurlijk op zijn plek... Uh, voor uh, de tweede dag, zei ik al, van het Olympisch kwalificatietoernooi. Wat staat ons te wachten vandaag, Sebastian? Uh, we gaan sprinten. Zo, en we gaan even muziekje instarten op de achtergrond. Precies op het moment dat ik begin te praten. Ik zal mijn uh, General Noise microfoon ietsje terugzetten, anders blijkt ik niet meer te verstaan. We gaan sprinten op uh, de 500 meter bij de heren. Afstand natuurlijk van Jan Smekers, Nederlands kampioen. Afstand van Michel Mulder, de wereldkampioen sprint. Afstand van Ronald Mulder, de Nederlandse recordhouder. Die worden het hele seizoen al een beetje opgejut door onder meer Jesper Hospes. Dus kortom, daar zijn kandidaten genoeg voor. Ja, daar gaan we weer. Op papier vier plekken. Maar als we kijken naar de aanwijsvolgorde, dan is na vandaag alleen de nummer 1 100% zeker. De nummer 2 moet nog een kleine, kleine slag om de arm houden. Maar zal normaal gesproken ook wel een soortje gaan uitkomen. Maar de nummers 3 en vooral de nummer 4 van de 500 meter van vandaag... die uh, moet toch wel uh, flink gaan hopen dat er veel rijders zijn in dit toernooi... die zich voor meer dan één afstand uh, kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus kortom, er zou zomaar eens een grote naam uh, uh, kunnen gaan afvallen op de 500 meter bij de heren. De kortste sprintafstand wordt daardoor extra bijzonder. Het gaat over twee omlopen... Uh, de heren beginnen dadelijk met de 500 meter. Daarna krijgen we de 3 kilometer bij de vrouwen. Daarna wordt de tweede serie verreden. En die tijden worden dan uh, bij elkaar opgeteld. En dan weten we dus het klassement. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de 1k afstanden. Als er voor de Wereldbekers wordt ge, uh, gekwalificeerd op basis van de snelste omloop. Nu gaat het echt om het algemeen klassement. Dus een foutje... Kan, uh, kan schadelijk zijn voor, uh, voor de rijders. En dat merk je aan alles. De spanning staat er vol op. De sprinters zijn normaal gesproken altijd nog wel geneigd tot een uh, gezellig babbeltje. Zo'n ochtends, voor of net na een training. Maar vanmorgen uh, waren de kopjes allemaal weer strak. Zeer geconcentreerd. De, de spanning spatte er vanaf. En tijd voor een babbeltje was er eigenlijk nauwelijks meer bij de uh, heren. Ja, het begint om uh, 18 minuten over 5. Uh, na die eerste omloop, de drie kilometer bij de dames. Wat verwacht je daarvan? Dat wordt ook een, een spannende strijd. Uh, uh, kijk, er zijn eigenlijk twee topfavorites op die afstand. Irene Wüst, Olympisch kampioene van 2006 in, uh, in Turijn. En Jorien Mors, de dame die dit seizoen... Uh, en trouwens ook het vorige seizoen natuurlijk het shorttrekken... en het lange baan, uh, rijden samen doet in Berlijn bijvoorbeeld bij de wereldbekerwedstrijden uh, sneller was... terwijl ze in de B-groep reed dan Irene Wust die in de A-divisie reed. Dus kortom, dat zijn eigenlijk de twee dames... die er zo'n beetje uh, bovenuit uh, uh, lijken te staan... vooraf die drie kilometer. Waar Irene Wust, Nederlands werd eind oktober net voor Jorien Temmors. Maar daarachter zit een hele groep met vrouwen... Ja, die de boel wel opjeet, hoor. Onder wie Antoinette de Jong, 18 jaar jong... maar een groot talent, rijdt voor Jong Oranje. Onder wie goedelt Jorien Voorhuis, die uh, goede drie kilometers heeft gereden. Echt wel bezig lijkt aan haar tweede, misschien wel derde schaatsjeugd zo'n beetje dit seizoen. Marije Joling begon heel goed in oktober in allerlei trainingswedstrijden, werd daarna ziek waardoor we haar een beetje uit het oog hebben verloren. Hoe staat zij ervoor? Dat is één groot vraagteken. We hebben nog Linda de Vries, we hebben Yvonne Nauta... die dit seizoen wel eens doorgebroken bij het Team Liga. De ploeg van Johnny Romme en Marianne Timmer. Dus kortom, ik heb een aantal namen genoemd van vrouwen... die zich zomaar tussen Wüst en Ter zouden kunnen rijden. Maar in ieder geval ook strijden om dat derde ticket voor de Olympische Spelen. En als ik dan kijk naar de aanwijsvolgorde bij de vrouwen op die drie kilometer... dan zijn de nummers 1 en 2 van vandaag echt 100% zeker. Dan kun je geen speld verder tussen krijgen. De nummer 3 moet nog een kleine slag om de arm houden. Maar die zal normaal gesproken ook wel gaan. Dus wat dat betreft is het op die 3 kilometer. Na vandaag wat duidelijker zeg maar dan op de 500 meter bij de heren. Waar dus nogmaals gezegd de nummers 3 en 4 Na vandaag echt nog met spanning en knikkende knieën moeten gaan kijken hoe de rest van die toernooi verloopt. We horen na vijven van jou. Sebastiaan Timmerman vanuit de Herenveen. Een bierflesje op de wagen of boze omstanders die tieren en schelden. Ook het brandweerpersoneel heeft te maken met geweld. Drie jaar geleden meldde de NOS dat meer dan de helft van alle vrijwillige brandweer daarmee kampte. Er zouden allerlei maatregelen volgen, maar dat zou tot nu toe nog niet veel hebben uitgehaald. We hebben contact met Marcel Dokter van de vakvereniging Vrijwillige Brandweer. Om te beginnen klopt het dat het weinig heeft opgeleverd tot nu toe. Nou, het heeft opgeleverd dat we een uh, geld hebben gekregen voor een pil. En die is ook georganiseerd. Er zijn uh, tien korpsen getraind uh, om uh, ja, geweld te herkennen en er op goede manier mee om te gaan. Dat was een groot succes. Er zijn er nou ook twee opleidingen als pilot voor uh, basisbrandweermensen en voor leidinggevenden zijn er geweest. Die waren ook allemaal uh, positief, was iedereen enthousiast over. En uh, ja, daarna is het uh, in de molen terechtgekomen. Te en dat is, uh, ja, dat is nog niet klaar. Dus uh, als het goed is, uh, komt het in de opleiding. Maar dat is nog niet zoveel. Dus er was een pilot, was groot succes. Maar het vervolg was er niet. Is dat vervolg wel nodig? Oftewel, um, de logische vraag... hoe is het met het geweld richting de brandweermensen? Is dat toegenomen of afgenomen? Nou, voor wat ik ervan begrijp is het hetzelfde gebleven. Is het fenomeen niet minder geworden, maar hetzelfde als het was. Jullie hebben nu ook weer een onderzoek gedaan... Uh, steekproef. En daar, uh, daar komt eigenlijk ook uit voort dat de mensen denken dat het nog steeds zo is als dat het drie jaar geleden was. Dus er is nog steeds wel een reden om die opleiding uh, te geven, ja. Dus die agentie is er nog, inderdaad. U heeft ongetwijfeld onderzocht waarom dat vervolg er niet is gekomen? Uh, nou, wij hebben gevraagd of het alsjeblieft uh, kan worden opgenomen in de, in de opleiding uh, voor alle brandweermensen. En waar het dan op zit is dat uh, als dit erin komt, niet iets anders eruit. En dat is nog niet gelukt. Um, ja, wij blijven natuurlijk aandringen op het wel invoeren van deze training... voor alle brandweermensen in Nederland. En uh, ja, dat, dat is het enige wat wij eigenlijk kunnen doen. Ja, het belang is dus nog niet groot genoeg. Wat moet er dan gebeuren, uh, hoor ik u uh, zelf afvragen, voordat het wel gebeurt? Nou, dat vraag ik me niet af. Ik zie gewoon dat het wel moet gebeuren. We moeten gewoon met elkaar voor zorgen dat iedereen die te maken krijgt met geweld... is zijn functie als hulpverlener. En of dat nou politie of ambulance of brandweerman is dat die mensen goed voorbereiden uh, dat ze geweldig niet kunnen treden... en er op een goede manier mee om kunnen gaan. U bent zelf slachtoffer geweest, hè, van geweld? Ja, dat is heel lang geleden, maar ooit ben ik er een keer... in zo'n situatie verzeild geraakt, inderdaad. En ik ben echt van mening dat als ik die training had gehad... voordat ik daar kwam, dat het misschien toch echt anders af zou af zijn gelopen. En daarom, uh, ja, daarom ben ik ook een warm pleitbezorger van die opleiding. En kunt u het kort uitleggen wat er dan is gebeurd... en hoe dat dan eventueel anders zou kunnen zijn afgelopen... als u die training wel had gehad? Nou, ik ben uh, in een nieuwjaarsnacht, want uh, dat is uh, een uh, nacht waarin uh, geweld naar hulpverleners vaker voorkomt dan, uh, dan andere avonden, uh, werden wij uh, uh, geroepen om uh, bij een vreugdevuur uh, te komen ter beveiliging van de omgeving. En uh, daar uh, richtte de, de groep zich tegen ons en werden wij bekogeld met vuurwerk. En uh, ik uh, kreeg daarbij een uh, vuurpaal tegen mijn been en liep daar een uh, derde, uh, derde graad brandhond bij op. Uh, nou, en... Ik ben ervan overtuigd dat als ik die training had gehad... dat ik anders met die groepers omgegaan... en dat het zich niet tegen ons gericht zou hebben. Ja. Uh, of of althans minder. Ja. Goed, uh, uw punt is duidelijk. Uh, het is afwachten of er uh, nu wel gereageerd gaat worden? Nee, het is niet afwachten. Wij blijven vragen dat het gebeurt. En we gaan er gewoon uh, samen met Brandweer Nederland voor zorgen dat het er komt. Marcel Dokter van de vakvereniging Vrijwillige Brandweer. Dank u wel. En een uh, fijne uh, oud en nieuw. Ja, dankjewel. Jij ook. Fijne dagen. Fijne dagen. Dan zuid soedan De regering daar is bereid tot een staakt het vuren. Dat zeggen de leiders van de buurlanden. Die zijn aan het bemiddelen. Ze vragen de rivaal van uh, de president, Machal, ook de wapens neer te leggen. Tienduizenden burgers hebben ondertussen een veilig heenkomen gezocht... op een aantal VN-basis, verspreid over het land. En in de basis van Juba is luitenant-kolonel Ben Valk. Hij werkt daar voor de VN-vredesmacht, UNMIS... Meneer Valk, er zit wat vertraging op de lijn, want we bellen u daar in Zuid-Soedan. Uh, even over dat laatste nieuws, he, dat de regering bereid is tot een staakt het vuren. Is dat voor u een hoopgevend signaal? Uh, ja, inderdaad. Het is, het is uh, in ieder geval een, een betere oplossing dan uh, de gevechten die op dit moment aan de gang zijn. We hebben toevallig de delegatie gisteravond nog binnen uh, zien komen hier in, in Cuba, dus ja, alles is inderdaad... Als het op een vreemde manier kan worden opgelost... is dat natuurlijk altijd een betere oplossing. Want hoe, het is, de... Ja, want hoe is de situatie... bij u nu in, in Juba, in de stad? Of daaromheen? Uh, de situatie in, in Juba... is eigenlijk op, opmerkelijk rustig. Uh, er zijn weinig mensen op straat... maar dat heeft ook meer te maken met het feit... dat het tegen de kerstdagen aanloopt en heel veel mensen op familiebezoek gaan. Maar daar laat ik zeggen... Duba is in eerste instantie begonnen... maar het, het is nu... Ja, ik heb een redelijk een normale stad aan het worden, dus, uh, waar mensen gewoon hun eigen ding doen en uh, de winkeltjes weer open zijn. Ja. En waar bent u deze dagen het meest druk mee? Uh, eigenlijk het contact houden met, met de, de buitenpost. Ik heb natuurlijk mijn, mijn normale functies, ben uh, de legal advisor binnen het volks headquarters. Dat houdt dan in dat ik ook inderdaad uh, richting het volks headquarters moet aangeven van wat wij binnen ons mandaat kunnen... Maar ik probeer ook nog zoveel mogelijk contact te houden met de, de buitenposten. Eh, om te kijken van hoe maken de mensen het daar en hoe is de situatie daar. Want ja, ik zeggen, het is echt heel verschillend op de, de, de buitenposten. In Dubai is het rustig en andere buitenposten is het ook rustig, maar sommige daar zijn ga die gaat echt vandaan. En als je het hebt over die, die kampen waar uh, de mensen worden opgevangen hè, door de VN, kunt u eens beschrijven uh, wat voor leven ze daar hebben? Um, ik, ik, ik kan alleen het kamp op Juba beschrijven. Uh, Juba, is het, uh, het kamp is gelegerd op een militaire greenfront, een, um, een apart gedeelte. En dan moet je denken dat je gewoon 10.000 tot 15.000 mensen ziet op een, ja, een relatief kleine locatie. Uh, daar gaan allerlei kleine hutjes, er worden hutjes van, van, van, van plastic stokjes en dergelijke in elkaar gezet. Uh, sommige mensen hebben helemaal geen hutjes, dus die zitten gewoon op de en ja... Eigenlijk een beetje lijfzaam af te wachten van wat er verder gaat gebeuren. Uh, de angst is nog steeds van, dat willen we nog niet, dat bij, dat we gaan bij. Om het toch niet te dat we misschien de, de regio uh, zullen gaan opwaaien. En ja, we blijven we daar gewoon een beetje gelaten zitten. Ja. En u, u bent daar in oktober aangekomen. Had u het zien aankomen, die, die spanning en die gevechten? Mm. Nee, laat ik zeggen, het is wel zo dat, uh, ik weet niet hoe de lijn niet zou, want bij mij klinkt het een heel rare geluid. Um, de president heeft uh, in de zomer heeft hij een heel groot gedeelte van zijn kabinet eigenlijk ontslagen. En waarschijnlijk is dat een eerste aanzet geweest van beginnende spanningen binnen de coalitie en ook binnen de mensen de, de, de die hier in Krijgsgedanken zijn. Uh, maar dat het uiteindelijk zo snel de vlam in de pan zou slaan, dat is voor de meeste mensen, is het redelijk onverwacht en ook, ook voor mij eigenlijk. Uh, en verandert het uw, uw werk sterk? Uh, het ja, nou, het is verandert mijn werk in die dat natuurlijk. Uh, als, als jurist uh, ben je inderdaad bezig met, met... op het moment dat er geen acties zijn... In elk, uh, dan, dan, dan zijn je werkzaamheden redelijk in de Maar nu komen er een hele zaken tussen en eventjes heel snel op moet reageren. Van, nou, wat kunnen we nou doen? Wat kunnen we als GR niet doen? Wij spreken om onze eigen rules of engagement te mogen doen als uh, protection of civilian, als we daarover praten. Ja, en, en is dat ingewikkeld ja. of zijn die, zijn die regels voor de missie wel duidelijk? De regels zijn voor de missie wel duidelijk, maar het, het, soms is het toch wel weer even goed om even elke richting de, de lokale commandant uit te leggen: nou, dit is hetgene wat je mag doen en op deze manier kun je optreden. Uh, nou, dat, dat, dat is iets wat de commandanten eigenlijk wel weten, maar ja, soms is een kleine verduidelijking en een kleine toelichting van nou, hoe moet je dat nou in de praktijk bekijken? Is in de... ja, want want Bestaat ja. de angst dat, dat VN-militairen in die gevechten betrokken raken als ze, als ze de bescherming van mensen te letterlijk nemen? Uh, de VN heeft in principe heeft de protection of civilians in het mandaat. Uh, op het moment dat. Als een rebellen of een rebellengroep... Uh, ...zal besluiten een kamp aan te vallen. dan mogen de VN-militairen natuurlijk uh, het kamp verdedigen... ...en het, uh, de, de civilisten, de IDP's, zoals men dan zegt, de vluchtelingen eigenlijk... Uh, ...die mogen ze verdedigen. Maar tot nu toe is eigenlijk dus in één kant aanval uh, doeldig van aanvoer geweest. Dus we gewoon... Een, zijn een literale partij, dus in die bedanigheid... wordt het ook geen aanval uit. Ben Valk, luitenant-kolonel vanuit Juba, Zuid-Soedan. Dank uh, voor uw verhaal. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goed. En, uh, excuses ja. voor de luisteraande. Af en toe wat gebrekkig lijn... maar dat heeft te maken met uh, de bestemming. Het is uh, kwart voor vijf uur luisteren naar het Radio 1-journaal. Een extra lange uh, Radio 1 een extra lang Radio 1-journaal. Dat duurt tot acht uur en dat heeft alles te maken... met het uh, Olympisch kwalificatie-toernooi, het schaatsen in Heerenveen... waar we straks uh, na vijf uitgebreid aandacht aan gaan besteden. In 1967 speelden ze voor het eerst tegen elkaar in Groningen, toen nog tieners, de schaakgrootmeesters Jan Timman en Anatoly Karpov. Nu spelen ze weer tegen elkaar en weer in Groningen vier partijen met als locatie het Groningen Museum. Niet meer zoals in hun hoogtijdagen, maar publiek trekken ze nog steeds. Dat merkt ook onze verslaggever Mendo Meijer. Nee, ik heb dus 20 jaar geleden die, die match in drie steden toen de tijd, die heb ik dus georganiseerd. Geurt Gijzen, de gastarbiter vandaag, controleerde al eventjes de klok. Draaide even de bordjes om, want Timman speelde, zou met wit spelen, maar die speelt vandaag gewoon met zwart. Precies. 1993, was ja. dat de, de, de match? Dat was de match. tussen. Voor het deze, wereldkampioenschap? Voor het wereldkampioenschap. En dan leuk om hier weer even, onder hele andere omstandigheden natuurlijk... Want het gaat om een schaakfestival, in het Groningen Museum wordt gespeeld. Ja. In een klein staaltje, maar toch leuk om te zien. Het is heel leuk. Het zijn andere omstandigheden dan 20 jaar geleden. Het zijn ook andere omstandigheden dan... Even rekenen, uh, 46 jaar geleden, Jan Timman, want dat was als 15, 16-jarige de eerste partij tegen die andere 15, 16-jarige uit Rusland. Ja, ik was, Karpov. Ik, ik was net 16. Maar u gaat al heel lang terug met, met z'n tweeën. Ja, we hebben heel vaak tegen elkaar gespeeld. Ik heb tegen geen enkele uh, grootmeester zoveel partijen gespeeld, bijna 100. Ja. Dat is absoluut uh, ongelooflijk veel. We hebben ook twee matches tegen elkaar gespeeld. 93 is misschien wel de bekendste die mensen nog het meest bijstaat? Ja, ik denk dat dat de bekendste match is. Dat was de officiële match met het wereldkampioenschap. Omdat Short en Kasparov toen besloten hadden om buiten de FIDE, om buiten het wereldkampioenschap, om hun match te organiseren. En uh, daardoor uh, moesten Kaap en ik spelen met het officiële kampioenschap. En 82 was natuurlijk ook een bijzonder jaar... toen u, uh, hij één en u twee was. Ja, dat is waar. Uh, toen hadden we allebei heel uh, grote succes in die tijd. En het was duidelijk dat... Uh... Dat ik toen sterker was dan Kortsner op dat moment. En uh, Kaspar was nog niet zo sterk, laat ik het zo zeggen. Maar bleef het voor u een tegenstander of is het in al die jaren ook een vriend geworden? Nou, een vriend zou ik niet zeggen, maar het is wel iemand met wie ik op goede voet sta. Ja. En dat in een Nederland-Rusland jaar, wat niet helemaal vlekkeloos verliep. En in het kader daarvan wordt deze partij ook nog gespeeld. Ja, hier verloopt alles in een heel goede sfeer. Dat, uh, dat kan wel gesteld worden, dat zal niks meer zijn. Voor de partij wil hij uh, niet gestoord worden, hij is nu in de laatste concentratie. De organisatie komt erbij, want we hadden natuurlijk Anatoly Karpov vooraf ook even willen spreken, maar gedecideerd mee. En na een kort handschudden beginnen de heren aan hun partij in de zaal zelf. Daar mogen we niks uh, zeggen, maar in het auditorium van het museum wordt de partij ook gevolgd op schermen en er wordt commentaar gegeven. Timman, zwart, Karpov, D4, dat... Uh... Toen hij jong was, over die... Kunt wel zien wie er uh, voor staat. Dit. Het heeft nog geen diepe bijna bij mij losgemaakt. Geert Lichtering, commentaargevende ja. bij de partij. Uiteindelijk remise geworden. Wat was het voor partij? Het begon een beetje saai en was op het eind leuk. En het feit dat zij het zijn, maakt het speciaal. En dat, is, dat, dat blijft zo ja. Na afloop komen de spelers nog even naar de spelersruimte om uitleg te geven over de gespeelde partij en de mogelijkheden die gemist zijn. En yes, is ook Anatoly Karpov aanspreekbaar. We kennen elkaar voor een lange tijd, sinds 1967 uh, in Groningen. Actually, we met here. And we hier de eerste games gespeeld in deze mooie stad. Het is altijd interessant om met Jan te spelen, want hij heeft veel ideeën ja, Anatoly Karpov, die uh, hun eerste partij in Groningen... 46 jaar geleden zich dus nog kon herinneren. En uh, nog steeds alle respect voor zijn tegenstander Jan Timman. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Robert Meder en Lucella Carasso. En met Gerrit Hiemstra, want die is hier voor het weer. Gerrit, goedemiddag. Wind, wind, wind. Wanneer houdt het op? Ja, het is al een beetje aan het afnemen. We hebben nu nog een windkracht 7 maximaal in het uh, noordwesten van het land. Uh, we hebben windkracht 8 gehad. Langs eigenlijk de hele kust. Uh, net eventjes windkracht 9 geweest op Ameland. Nou, is dat een uh, station wat vaak een beetje uh, ja, aan de bovenkant van de schaal ligt, zeg maar. Ligt aan het station? Ja, nou, voor een deel wel. Maar uh, ja, het, start, dan? Nou, het is daar heel erg open. En uh, ja, opener landschap kun je je bijna niet voorstellen in Nederland. Dus dat is vaak uh, het station wat altijd de hoogste windsnelheid geeft. Daar ook de hoogste windstoot geweest. 99 kilometer per uur. En dat is ook ongeveer wat er verwacht werd. Uh, de verwachting was 90 kilometer per uur in het noordwesten van het land. Nou, dat is er ongeveer geweest. Het is ietsjes meer geweest. Maar al met al is het uh, redelijk goed verlopen. Even terug naar uh, gisteren. Toen hadden we het al over de Alpenlanden. Toen zei je, ja, er is ja. Uh, een dikke meter gevallen. Ja. Met nadruk op dik, in dit geval. Uh, <laughs> er is volgens mij een hele dikke meter bijgekomen, langzamerhand. Want... Ja, er zijn plaatsen waar twee meter sneeuw is gevallen... In, uh, nou laten we zeggen, anderhalf etmaal tijd. Zo, ongelooflijk. Ja, dat kost wel eventjes voordat je dan je auto uitgegraven hebt. Uh, dat is vooral in het zuiden van Zwitserland. En ook het zuiden van Tirol. En ook Noord-Italië, aangrenzende delen natuurlijk. Daar zijn echt plaatsen waar enorm veel sneeuw is gevallen. Inmiddels is trouwens het lage drukgebied wat dat veroorzaakt heeft, weggetrokken. Dus ja, nu zijn ze bezig om alles uit te graven. Ja. Zeg, en dan uh, laten we nog even over het weekend heen kijken uh, naar oud en nieuw. Want we willen vast ook veel mensen weten... wat krijgen we uh, s'avonds en s'nachts voor jaarwisseling? Ja, dat weer. is natuurlijk nog een beetje ver weg, maar we kunnen er al wel iets over zeggen. Het blijft in ieder geval een beetje een weertype... wat we de afgelopen dagen steeds hebben gehad. Dus wat wisselvallig van karakter. De wind die blijft in het zuiden tot zuidwesten. Daar blijft hij vandaan waaien. Um, waarschijnlijk is het droog, maar er zit dan wel weer een front aan te komen. Dus nou ja, wat dat betreft is het nog lastig om een timing te maken. voor of het nou droog of regenachtig zal verlopen, de jaarwisseling. Maar dat zullen we natuurlijk zeker de komende dagen in de gaten houden. Dus uh, in ieder geval lijkt het er wel op dat het zacht zal verlopen. En tot het, totdat het zover is, blijft het ook zacht. en een beetje mieser, een beetje het weer wat we nu hebben. Klopt. maar dan minder wind, laat maar zeggen. Ja, en ook de regen valt wel mee. Morgenochtend misschien nog een beetje in het oosten, maar daarna is het. Uh... Morgen overdag droog en ook zondag grotendeels droog. Goed. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Een jaar geleden bezochten we in het Radio 1 de vakjes van het monopoliespel, misschien weet u het nog. Barteljorestraat, van Jorenstraat tot Hofplein... om te kijken hoe de mensen zich daar door de crisis knokten. Van station Oost maakten we station Ommen. Een kwartiertje van Zolle, Ommen dus. Omdat we benieuwd waren naar het verhaal achter Spoor 7. Horeca in de oude sta stationsrestauratie. Stoptrein naar Marienberg en Emmen vertrekt over enkele minuten van spoor Ja, hallo. Ik ben uh, Jenny. Waarom Spoor 7? Ja, Spoor 7, we hebben hier natuurlijk helemaal geen uh, zeven sporen. Maar wij zijn wel uh, zeven dagen in de week geopend. Bovendien zijn wij ook vanaf Emmen gezien zijn wij het zevende station. Het heeft heel lang leeg gestaan, hè? Het was een beetje triest aangezicht als je om me binnenkwam. Ja. Je kunt er hazenbout eten en eendenbouwt. En dan de trein missen. En dan de trein, trein ja. missen, ja. Ja, spoor 7 in Ommen een jaar geleden. Inmiddels hebben de ondernemers hun volgende stationsrestauratie veroverd. Marienberg, Louis Dekker, treinde er naartoe. Marienberg, station Marienberg. Na Dalfsen en Ommen het derde station op de Vechtdallijn... de lijn van Zwolle naar Emmen, een lijn van vervoerder Arriva... die sinds een paar weken ook de lijn Marienberg-Almelo runt. En op dat mini-knooppuntje staat spoor 7. Horeca in de oude stationsrestauratie. Tot ziens. Ik heb een beetje het idee dat ik aan het eind van de wereld beland. Of ben beland. Het ligt eigenlijk tussen Hardenberg en Om en In. Een klein dorpje aan het kanaal. Dat is het eigenlijk. Nou, daar zijn we dan. Marienberg. Je kunt hier kiezen uit spoor 1, 2 en 3... En er is hier spoor 7. En de uitbater heet Henk Schulte. Hallo, bent u Henk? Ik ben Henk. Hoi, ik geef je de hand. Hoi. Hoe oud is dit pand? Dit pand is van 1903. En toen liepen er nog stoomtreinen. En nu, heel af en toe, komt hier nog een stoomtrein langs. Luister maar. Doet u dit vaker? Dat geintje, ja, dat doen we vaker. En dan heb ik altijd mijn hele restauratie aan het lachen. Dus dan is het ijs altijd gebroken, ja. U weet waar de vermoeide reiziger behoefte aan heeft, hè? Ja, aan een kopje koffie, een goed sanitair en eventueel een lekkere snelle hap en een heel mooi glaasje wijn. Ik hoef er maar één. Zal ik dan eerst even een cappuccino voor u maken? Ja, dat mag. Waarom bent u hier begonnen? Nou, wij hadden spoor 7 in Ommen hadden wij klaar. En de Nederlandse spoorwegen, de NS, die had aan ons gevraagd van... God, wij hebben nog een heel mooi stationnetje een stationnetje verderop Marienberg. Maar dat is helemaal verpauperd. Is dat misschien ook wel wat voor jullie om Marienberg te restaureren? En toen dacht u, dat is wat voor mij. Dus we zijn uh, aan het bouwen gegaan, uh, mijn zoon en ik. En anderhalf jaar later hebben wij, uh, ja, kwam dit eruit. Hoeveel ton zit erin? Aan geld? Drie, 3,5 ton. Dat is best veel. Heel veel. Daar moet u heel wat cappuccino's voor verkopen. Dat klopt. Of groeit het geld u op de rug? Nee, dat niet. Het valt er nu al redelijk snel af, hoor. Want de crisistijd, daar hebben we allemaal mee te maken. En dat net je eigenlijk een beetje. Dus je moet heel hard werken om de boel rond te krijgen, ja. Is dat goed gelukt in 2013? Ja, wij zijn heel erg tevreden. Wij hebben ons aangesloten bij de organisatie van Happen en Trappen. Happen en Trappen? Happen en Trappen is een organisatie... En die zoeken vijf, zes restaurants uit. En dan begin je bij de ene met, uh, met koffie in gebak. En dan ga je verder en dan krijg je vooraf je soepje. En dan heb je het hoofdgerecht en dan ga je weer verder en dan krijg je het nagerecht. En dan stap je weer op de fiets en dan is het rondje rond. Aha, zodat u het niet alleen maar hoeft te hebben van die paar mensen... die hier met de trein een half uurtje over hebben. Absoluut niet. Happende trappen was de, voor ons de grootste inkomensbron van dit jaar. Zit u, alsjeblieft. Geniet ervan. Dank u. En u heeft nog een bedrijf, hè? ik zie het busje buiten staan. KPH Kipspecialiteiten. KPH? Ja. Met de H van Henk? Nou, de kinderen van de bakker die zeggen altijd... wij weten heus wel wat dat betekent hoor. Kipprutser Henkie. Maar het is niet zo, het is Kipproducten Holland. Dus als het op de sporen 7 even niet zo lekker gaat... dan heeft u in ieder geval nog een vangnet. Absoluut. KPH is de hoofdmoot, het bedrijf... en de restauraties is eigenlijk hobby, leuk. Hoe gaat het verder... Spoor 7, volgend jaar, Hardenberg, Ook zo'n station met uh, één perron. Ze hebben het gevraagd. Want daar gebeurt ook al jarenlang niks, toch? Niks. Helemaal, helemaal niks. Er zit een, uh, een bejaarde man boven, die leest heel veel boeken. En, maar er wordt helemaal niks gedaan in dat hele gebeuren. Maar goed, geld groeit me niet op de rug. Nee, weer vier ton. Zoiets. Doe maar. Henk Schulte was dat in de stationsrestauratie van Marienberg. Straks het NOS Journaal van 5 uur. Komend half uur begint de tweede dag van het Olympisch kwalificatietoernooi Schaatsen in Heerenveen. Wij maken ons op voor de eerste ronde bij de 500 meter bij de mannen. 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een Nieuwe Koning, we hadden een inhoudiging. In nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. In sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het nederland russisch vriendschapsjaar. De dag, is blijkbaar de andere niet. plaats voor het WK. Voetbal. Ik koop gewoon eens een keer dat Nieuwe Huis. Hoe dus hebben ik... we al die eeuwen kunnen bestaan? Dinsdagavond vanaf half negen ja. de conferentie Een Oudejaars van Pieter Derks. Ik, ik zag ineens een hele morbide aflevering van de Fabeltjeskrant vormen. Dat is er de Op Radio 1. Ja, lieve kijkmuiskindertjes. Het nieuws van alle kanten.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 Ja, dat is af en toe in de groot zitten poepen. Dat kan ook gebeuren. Steun KNGF Geleide honden. met 3 euro. SMS-pup naar 4333. Kellekeukens. Zoomkeuken uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. Dit is Radio 1.